Uur. Dit is dooral meegens met het NOS-journaal. Een grootwoner van Sint Maarten is verstoken van de eerste levensbehoeften. Dat zei premier Rutte na crisisoverleg over de situatie na de orkaan Irma. Volgens Rutte is de ontreddering op het eiland enorm. Hij zei dat Nederland er alles aan doet om zo snel mogelijk voedsel, water en medicijnen ter plaatse te krijgen. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers de orkaan in Sint Maarten heeft gemaakt. Gisteravond meldde minister Plasterk dat er zeker één dode is en meerdere gewonden. De communicatie met het eiland verloopt nog altijd moeizaam. Intussen is een nieuwe orkaan, José, onderweg. Volgens de laatste informatie zal Sint Maarten daar minder last van hebben, zei Plasterk. In Flevoland is een notaris aangehouden... die wordt verdacht van hulp bij criminele activiteiten als oplichting en witwassen. In zijn woning is 12.000 euro aan contant geld gevonden. De derde rekening van de notaris is dit voorjaar gebruikt... voor inkomsten van factuurfraude in het buitenland, stelt het OM... De notaris zou officiële documenten hebben vervalst... om strafbare feiten te faciliteren... zoals oplichting die door anderen werd gepleegd. Ook zou de notaris geen cliëntenonderzoek hebben gedaan... en ongebruikelijke transacties niet hebben gemeld. Vanavond geeft zangeres Anouk een concert op het strand van Scheveningen. Maar vanwege het slechte weer willen mensen massaal van hun kaartje af. Op de site TicketSwap stonden vanmorgen al 600 kaartjes te koop... voor dumpprijzen bovendien, ze kosten 5 euro in plaats van de oorspronkelijke 37,50 euro. Vanavond worden zware onweersbuien verwacht, bij windkracht 5. Het concert van Anouk gaat wel door. Voetballer Vincent Janssen speelt de rest van het seizoen voor de Turkse club Venerbahce. Zijn club Tottenham Hotspur heeft hem verhuurd. Janssen kwam de laatste tijd nauwelijks meer aan spelen toe in Londen. Omdat Tottenham vorige week nog een nieuwe spits haalde, is hij overbodig geworden. Het weer bewolkt en regen. De meeste regen valt in het westen en noordwesten. In het zuidoosten is het eerst soms nog droog. Het is maximaal 16 graden. Morgen buien, soms ook zon. Het wordt dan 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De Randstad viel op de A12 Den Haag-Utrecht voor het knooppunt lunetten. Bij Utrecht staat 4 kilometer file vanwege een ongeluk. De verbindingsweg bij knooppunt lunetten naar de A27 richting Hilversum...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 We praten met uh, Henny Rukert. En die presenteert Zandvoort Lunch Sport. Het sportprogramma van ZFM Zandvoort. Elke vrijdag om 12 uur. Met nu. Vandaag hebben we een bijzondere gast, dat is René Arneesen. Spreek ik het goed uit, René? Ja, prima. Oké, okay, René is trainer, is in, uh, als trainer in 14 jaar acht keer gepromoveerd. Wanneer, waarvan vijf keer met een uh, kampioenschap. Een man die het voetbal dus in zijn, uh, in zijn lichaam heeft. Kan niet anders zeggen, toch? Ja, mag je wel zeggen. Yeah. Het is een beetje ambivalent vandaag voor mij. Want uh, u weet allemaal dat er op Sint Maarten een grote ramp aan de gang is. Waar ik me over verbaas, René, is dat uh, de Nederlandse regering niet vooruit al die vliegtuigen met militairen gestuurd heeft. Want we hebben ervaringen uit 1995 en 1997 met stelen, met jatten, met gevaar, met pistolen, met toestanden. Mm -hmm. Dat hadden ze toch kunnen weten? Ja, ik denk dat de Nederlandse regering toch een probleem heeft met vooruitkijken. Ik denk dat het, uh... iedereen kan trouwens in de regering komen, heb je geen diploma's voor nodig. Uh, het zakenleven of uh, in het onderwijs moet je wel overal diploma's voor hebben. Maar als wij besluiten om morgen uh, proberen ze genoeg stemmen binnen te krijgen, dan kunnen we ook de Tweede Kamer in. U weet, nou deze ja. uitzending. Ja. <laughs> Jos de Jong is wel bij ons. Die gaat straks ja. over het Engelse voetbal praten. En uh, wat andere dingetjes doen. Regionaal nieuws. Hè, om half twaalf en om, uh, nou, ja, of of neem, het om half één en half twee. Moeten we allemaal. Nou even bekijken allemaal. Ja. Ja. <laughs> um, ik was vanmorgen uh, met de working voetbal bij HFC. Ja. En uh, daar werd gezegd aan de tafel bij de koffie achteraf. Die zouden, ze zouden die Rene Arnese uh, assistent moeten maken van Ted Verdonckschot. Nou, tactisch zeker. Tactisch zeker, hè? Ja. Maar dat gaat niet goed natuurlijk. Dat is binnen vijf minuten bonje. Nou, dat weet ik niet. Uh, kijk, het, het probleem is op het moment dat je uh, iets zegt wat je ziet... of als je uh, eerlijk bent... Uh, dat een, een grote groep mensen er altijd problemen mee heeft. Vooral als ze nog wat belangen hebben, links of rechts. Uh, in het bedrijf waar ik, uh, wat ik vroeger gehad heb... Uh, werkte werknemers bij mij 18 jaar. Het uh, bedrijf van mijn vrouw uh, werken nu ook dames uh, 7, 8 jaar... Alleen in het begin hebben nieuwe personeelsleden altijd even moeite. Uh, omdat we to the point zijn. En ook met mijn spelers uh, waar ik altijd mee gewerkt heb. Heb ik altijd een, een hele trouwe spelersgroep gehad. Die ook meeging naar andere clubs. En nog steeds uh, heb ik daar heel veel contact mee. Maar ook spelers van HV, uh, bijvoorbeeld van het eerste. Die gewoon uh, ook contact zoeken. Uh, Kevin de Visser heb ik uh, bijvoorbeeld, om um, een speler bij naam te noemen. Uh, verleden jaar uh, vond ik hem niet goed. En wat zei hij aan het einde van het seizoen... dat ik gewoon groot gelijk had... dat hij in het begin van het seizoen niet goed voetbalde. Vind uh, je hem ook hebben, niet goed, hoor? En hebben, nou, ik vond hem afgelopen zondag, tof, zaterdag toevallig... nog wel redelijk voetballen. Hij, hij, hij, hij dekt lucht. Ja, maar ja dat dekt dat, ik, weet je... het is helemaal dat ik bij mezelf, bij mezelf denk... van uh, waar ga ik naar te kijken? Maar dat is niet alleen bij, uh, bij de Koninklijke... dat is ook de reden waarom ik van het veld af ben gegaan... Uh, voorlopig. Ja. omdat Ik nou, kijk maar naar de top, naar Nederland zelf dan naar Ajax en de PSV... Dat is al niet leuk om naar te kijken. Dus dat staan als je naar een derde of vierde klasse staat te kijken. Ja. Wat me opvalt is: je bent dus, je zegt ik ben gestopt. Maar uh, ik trainde van de week uh, ja. een, een semi-selectiegroepje. En dan stond jij in de hoek met een, met een standaardteampje te trainen. Nee, dat... niet met een standaardteampje. Een oh, dacht... uh, onder, uh, onder 11-5 is het voor mijn Sony voetbal. 14 jongetjes en uh, die train ik lekker. En het, het leuke was dat er ook uh, een trainer van een standaard elftal naar me toe kwam. Of ik uh, naar zijn trainingen wil gaan kijken. En uh, dit de, de, desbetreffende jongen heeft ook gevraagd of ik... Uh, uh, ja, een wou adviseren met wat oefenstof om, om, om, om het trainer zijn wat hij is. Om dat door mij te laten beoordelen. Maar zo zijn er wel meer jongens of die uh, naar me toe komen. Alleen, er is een... Ja, ik noem dat vaak de sekte van AFC, Wie daar een beetje... sommige wel een beetje problemen mee hebben. Maar ik vind het wel erg leuk dat je het doet. Ja, ik, ik ben een HFC-er. Ik heb uh, veel vrienden bij HFC. Je voetbalt er zelf nog? Ik voetbal al jaren in de klassieke veteranen. Uh, ik kom zelf uit de Jordaan vandaan. Dat is uh, het plekje waar Amsterdam omheen gebouwd is, zeg ik altijd. <laughs> ik heb mijn vrouw er ontmoet. En... Um... Ja, die club legt me wel, uh, legt me wel aan het hart. Ja. Je hebt je cv opgestuurd. Om één ding moest ik heel hard lachen. En dat was? Dat je je vrouw helpt in de winkels die ze heeft in, in uh, ja. Heemstede en nou ja, Het is een damesmode winkels. En, ja, het was me waard dat ik in de paskamers mocht helpen. Maar <laughs> uh, ik, ik mag achter de scherm alles regelen. Ja. <laughs> Oké. Okay. We hebben ook muziek vandaag. Ja, uh, op kon je ze vinden? vinden? Nou ja, dat doet Charles hè. dat doe ik niet. Charles Duijf is onze technicus. Ik heb, ik, heb heel, ik heb heel snel gezocht. Uh, ik heb alvast twee nummers gevonden in ieder geval. <laughs> en ik wou maar met de genezen beginnen. Ik hoop niet dat jullie genezen zijn van het Nederlands Elftal. De ja. uh, Cure. Kijk, de uh, uh, The Forest. The forest. Met de Forest. De muziek van uh, René Eneze. En hij is de gast bij Henny Rukert. Ja, René is hier. En dan is het natuurlijk alleen maar voetballen over. praten over voetbal ook tijdens de platen. Ja. Maar de cure, de genezing is wel hard nodig. Zeker bij het Nederlands zelf, maar ook bij HFC. Hè? Het hele Nederlandse voetbal. Um, het begint onderop. Um, waarin onze kinderen niet meer opgevoed worden met willen winnen. Elk kind wat geboren wordt. Uh, wat rond de vijf jaar is. wil een wedstrijdje met je doen. Wie het eerste boven is, wie het eerst in bed ligt, wie het eerst uitgekleed is. Uh, het wordt eruit gehaald door ouders en scholen. Uh, er wordt wel uh, gigantisch veel lesgegeven in punniken en plakken en dat soort dingen. Maar boompje klimmen, dakkie klimmen, dat is er allemaal niet meer. Uh, daarnaast ook bij de voetbalclubs is er geen onderscheid meer in de jeugd. Want dan heb je uh, protesterende ouders tussen selectie en niet-selectie. Um, Overigens, de, even aanhouden. Er wordt veel te veel naar ouders geluisterd ja, in clubs. absoluut. Ook op scholen. Er zijn uh, ja. een record aantal uh, uh, rechtszaken tegen scholen. Ik moet eerst ook een keertje op school moeten komen voor uh, Bink, voor mijn zoon. Toen heb ik gewoon gezegd, ja, ik heb heel veel vertrouwen in de leraar en de leraressen die hier zitten. Ik denk dat jullie alleen maar calamiteiten naar mij toe moeten komen. Want uh, Ik geloof in jullie. Die vrijheid moeten wij als trainers ook krijgen. En soms zal dat van dik zaag mijn planken zijn. Ja. Maar het moet allemaal zacht. Het moet allemaal lief. Uh, wij geven onze kinderen hetzelfde het eten als in België en Duitsland. Maar je ziet hoe die kinderen opgevoed worden. Ik heb een vriendin die heeft een vier sterren hotel in Oostenrijk. En die houdt er hard vast in twee weken krokusvakantie, Want dan komen de Nederlandse kinderen weer. En dan heeft ze een, uh, een fulltime timmerman, CQ uh, reparateur in dienst. Om alle dingen wie stuk gaan in het hotel door Nederlandse kinderen. Schreeuwende kinderen in het restaurant, rennende kinderen. Maar goed, we hebben uh, dan ook nog eens een keertje bij de clubs. Als ik zie dat er uh, jeugdtrainers lopen van 20 tot en met 22 jaar. En uh, wie vroeger heel goed geweest zijn als voetballer. Nou, volgens mij als je 20, 22 bent. Dan moet je gewoon nog lekker zelf voetballen. Ik vind dat we veel meer naar de ervaren trainers. Naar de ome Jan, de ome Dirk. Uh, de ome Hennie. Uh, <laughs> die hoort onze jeugd te trainen. En uh, zeker de niet-selectie-elftallen. Um, daar leren kinderen voetballen. We moeten een vijver houden voor onze selecties. Talenten worden altijd geboren. Altijd. Die zullen altijd geboren worden. Ook in Nederland. Maar de grote vijver... waaruit je team of waaruit je club bestaat... Um, die moet nog steeds getraind worden... door de ome Hennies en de ome Dirke en de ome Janne. Dan hebben we ook nog de kunstgast eroverheen. Ja. En dan hebben we ook nog de voetbalfabrieken eroverheen. De voetbalfabrieken zoals Koninklijke HFC... waarin ze eigenlijk met de leden geen kant meer op kunnen... terwijl uh, 20 meter verderop... een heel mooi veldgeleider uh, weg te geven valt. THB bijvoorbeeld... Of uh, voorheen had je het ook bij RCA. Gelukkig gaat het daar nu een stuk beter mee. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn... dat we op één gedeelte van het stadje... helemaal met, uh, met een overbevolking zitten. Terwijl de andere uh, kant van de stad lege huizen staan. En dan heb je ook nog in de top... Uh, waarin, uh, ja, waarin ik wel eens uh, bedenkingen heb. Kijk, ik heb alleen maar TZ2. Dus uh, er wordt dan heel snel gezegd... van, uh, ja, wat heb jij nou gepresteerd? Maar als ik naar de televisie zit te kijken... En ik zie het zelf te voetballen. En dan wordt je spits geslacht door twee voorstoppers van Frankrijk. En er gebeurde niks, hè? Nee. En zoals jij al zei, dan breng je er of een spits bij. En als je er geen, uh, geen spits bij zet, uh, dan haal ik mijn nee, andere nou spits nou eraf. Nou en dan ga ik kijken wat die twee centrumverdedigers doen. Ja. Of die doordekken op Snijder of niet. En als ze we wel doordekken op Snijder, dan heb ik twee diepe vleugelspitsen staan. Wie dan één tegen één komen te staan? Ja, precies. En dat zie ik ook bij, uh, bij, uh, bij de Koninklijke gebeuren. Waarvan ik uh, eigenlijk het alleen maar. Ja, we staan met z'n allen voor de goal. We schieten de bal naar voren. En we hopen dat er een van onze snelle jongens. Uh, Sterling en misschien een, een Koemberen een verdwaalde actie hebben. En het meest schrijnende vond ik dat de beste voetballer wie ze hebben. en wie ik hoog op zit als voetballer. het uh, Tameres. Op, in een positie gedrukt wordt waarin hij en de bal niet krijgt. Want er staan twee centrumverdedigers die hem zeer moeizaam naar hem toe zullen krijgen. Maar die dus ook de bal niet kan geven, omdat hij de bal niet krijgt. Nou, zet hem dus of in de spits. Dan gaan we alle lange ballen hoog door de lucht op de meren spelen. Mag je hem doorkoppen of vasthouden. Of je zet hem laatste man, zodat hij een van die snelle spitsen kan bedienen. Heeft hij voortreffelijk gedaan trouwens, twee wedstrijden. Ja, en als zal het een keertje misgaan. Maar wat is er mis met een centrum, uh, met een voetballer erbij? Niks, want je krijgt veel meer opbouw. Ja, en dan heb je ook nog die jonge. Uh, verleden jaar had je Samsung en dit jaar heb je Kastien. En er wordt nu ook dan weer aan getwijfeld. Maar het is nog niet te veel gevraagd om twee voetballers op te stellen. Twee. Maar mag ik even zeggen, er wordt aan getwijfeld. Ja. Als je nou weet dat die Roy Christine mm -hmm. het meeste talent heeft van heel Haarlem en Weide Omstreken. Nou, ik zou heel graag met. Ik werk graag met lastige jongens. Ja, maar hij is niet lastig. Nee, nee, maar. Ik mag, het hoeft niet lastig qua, qua gedrag te zijn. Maar je kan hem ook uh, in karakter. Kijk, uh, toen, hij, uh, toen ze vorig jaar veilig waren. Toen hadden ze nog één of twee wedstrijden te spelen. En toen liep die Kastien in het tweede. Dat was niet om aan te zien. Uh, ging lopen pingelen, omschaking nul. Oh, ja. Omdat hij de, de ambitie daar een beetje miste. Ja. Nou, uh, prima. Dan zou ik met zo'n gozer in gesprek gaan. Zeg ik, ik ga het nu twee wedstrijdjes spelen bij mij. En, en naar aanleiding van die twee wedstrijden ga ik kijken of ik jou volgend jaar in de voorbereiding het vertrouwen kan geven. Nou, dan speelt zo'n jongen twintig minuutjes, tien minuutjes. Ja, daar schiet niet echt op. Dan speelt hij in de voorbereiding volgens zeggen, want ik ben er niet bij geweest. Speelt hij redelijk. Redelijk. Nou ja, dat was een grote uitblinking. Ik ja. heb alle wedstrijden gezien. Maar, nee. ja, maar hou hem maar even nog met beide beentjes op de vloer. Je zegt dat hij redelijk speelt. En dan speel je de eerste competitiewedstrijd en die verlies je. En dan wordt meteen alles omgegooid. Hoe geloofwaardig ben je dan richting je spelersgroep? Hè? Als het na drie wedstrijden of vier wedstrijden verkeerd gaat. dan kan je altijd nog zeggen: van jongens, we moeten iets doen. En uh, we gaan iets anders spelen. En het wordt ook veel te veel ophef over tactiek. Je spelers bepalen de tactiek. Ik ging elke wedstrijd ging ik vijf minuutjes van tevoren eruit. En dan liet ik in de goede tijd bij Koninklijke... liet ik Hernan uh, uh, Norman en Pascal Averdijk het woord pakken. Ja, ja. En uh, de laatste jaren had Hernan en misschien uh, Bianco Carolina... bij DSV het woord, maar dan ging ik eruit. Want wie weet, of een Joey Carolina... wie weet wilden die jongens in het veld wel iets anders spelen. Prima, ik zag dat wel eens langs de kant en dan liet ik het gaan. Ja, vooral als het goed ging, liet ik het gaan. En als het fout ging, dan zei ik van... jongens, we gaan nu ingrijpen, want het gaat niet goed. Maar ik twijfel wel eens aan, aan trainers... of ze het überhaupt overzien. Want... Al die opstellingen, 4 3-4, 4-2... Kom aan, heb ik me, heb, dat wordt in de top. Ik kan bij Guardiola soms de opstelling helemaal niet herkennen. Maar je herkennen. Als de posities maar bezet, ja, de posities, de posities zijn, bezet ja. zijn. De posities zijn bezet, ja. ja. ja. En dan zit ik naar zo'n uh, zo wedstrijd te kijken... en dan zie ik zo'n Tameres lopen zwemmen. En dan ga ik toch een oplossing zoeken voor mijn beste voetballer. Ja. En, maar dan brengt hij Castin 14 ja. minuten ja. als rechtshalf. Ja. Ja. Ja. ja, en als hij hem linkshalf brengt... Hè, uh, nee, he, ik ik heb nog Joost Lamp uh, geïnformeerd uh, op het bordesje. Ik loop even naar binnen. Die linksback van, uh, van Katwijk komt yeah. continu op. Yeah. Dus die laat continu ruimte in zijn rug leggen. Ik zeg, als je nou vanaf links iemand hebt... wie een wisselpas erin gooit... en je laat er gewoon iemand inrennen... en dat kan bijvoorbeeld de, de minste voetballer van allemaal zijn... maar wie graag rent, Koentje Beren zijn... Dan krijg en na de rust... Dacht ik, verdomd. Ze hebben het door, ja, dat ja. was twee keer. Maar dan heen, komen heen. de wissels en dan komt Wout Harmans erin. Die komt dus links buiten. Nee, zet hem nou rechts buiten ah. neer. Ja. Maar ja, weet je. Maar, maar Roy Kastien rechts half. Ja. Nou, ik zou ja. zo'n jongen. Jij krijgt van mij een vrije rol, drie wedstrijden. Ja. Ik, zou, ik zou het vuur aan zijn schenen neerleggen. Ik maar dat achter. kan die, hè? Ja, maar gewoon leg hem ook hoog. Als jij loopt de kutten... Een trappetje eraf naar drie wedstrijden en dan kom je er nooit meer in. Ja, maar hij kunt niet. Hij nee. heeft in de voorbereiding ja. goals gemaakt. In de ja, ah, fantastisch. Ja. Weer. Ja, het is een goede, frostbroertje. Hij stond brood, in iedere wedstrijd rest. in en verdomme de competitie begint. De nou, laten we weg. wel zijn. Hij is een van de weinigen wie kan voetballen. Ja. En volgens mij heet het ook zo. hè Want de, de, de heren trainers willen ons nog wel graag uh, doen geloven dat die sport anders heet. Maar het heet voetbal. Dus dan zou het fijn zijn als je ook voetballers opstelt. En... Nou hoef je niet negen voetballers op te stellen en twee werkertjes. Maar het zou toch wel vijf om vijf kunnen hè, in het veld. Met de keeper erbij kom je precies op elf. En dan heb je vijf werkers in het veld. En vijf om... Maar ik begin met mijn voetballers op te stellen. En waar zet ik mijn voetballers neer? In de as. Dus ik zet als laatste man. En die gaat ook nog lopen lullen. Dan moet ik wel een snelle omheen zetten. Want als je iets meer naar voren voetbalt. Nou, dat doet HFC toch niet. Dus heb je daar geen problemen mee. Sta je op 30 meter van je eigen goal te voetballen. Wordt tenminste niet in zijn rug weggelopen. Kan ik me niet voorstellen. Dan zet ik een voetballer op het midden neer. Met de verdedigende middenvelder achter hem. Nou, als ik Kastien neerzet in de vrije rol. En ik heb Kevin De Visser en Wessel Boer erachter. Nou. Uh, Kom geen man door hoor. Ik net zeggen. Nou, uh, dan heb ik ook nog een aanspelpunt. En het interesseert me niet. Of die oudshoren wel goed voetbalt of niet goed voetbalt. Maar probeert maar een. En eromheen heb ik mijn lopertjes en voor de omschakelmomenten. En dan ga ik de tegenstander, en wie die tegenstander ook is... ga ik proberen pijn te doen. En dat doe je dan ook? Vaak wel, ja. ja. ja. Ongelooflijk. Maar goed, het is het verleden jaar gelukt... met Hotsknoos voetbal, ja. hè, Wat gewoon zonde van het gras is. <laughs> en, um, en dat gaat dit jaar niet meer lukken. Want uh, de pool is sterker geworden. Er zitten veel meer voetballers bij. Volgens mij speel je ook meer op kunstgas nog, dit jaar. Dus je krijgt nog meer kans dat je weggetikt wordt. Dus, ja... En het, het was de spits die ze graag wou hebben. Want ik heb dat Joggie tot nu toe is hij nog niet echt succesvol. Maar ik heb hem tegen HFC zien voetbal. En uh, op een, in een oefenwedstrijd, daar vond ik het geen verkeerd spitsie. Nou ja, als ik hem heb, dan ga ik hem opstellen. Net zolang dat hij echt een wedstrijd of drie, vier, vijf gefaald heeft. En dat ging in de voorbereiding, vooral eromheen. En soms heb je ook spelers nodig om anderen goed te laten voetballen. Hè? Dus... Um... Maar leg maar één ding uit, hè, die ja. Alstoren. Hij heeft vorig jaar overigens maar acht doelpunten gemaakt. Ja. Ja, dus zo geweldig is hij niet. Dus ze zijn nee. blij bij Lisse dat hij weg is. Want het ja. zijn nog veel jongen te zijn ook. Maar daar gaat het niet om. Ja. Hij is een kop groter dan iedereen. Ja. Hij heeft nog geen kopduel gewonnen. Ja, dan springt hij is heel makkelijk op te lossen. moet hij een seconde eerder springen. Elk kopduel, hoe klein je ook bent. Als jij een seconde eerder springt als je tegenstander. Juist. Maar dat zijn de details die een trainer moet zien. En ook de details die dus niet meer meegegeven wordt in de opleiding. Ik zie, nu hebben we dat dan over de seconde eerder springen. Maar ik weet niet of jij... Uh, ik, toevallig uh, had ik een vriend, Kuuk van den Berg... daar heb ik wel eens mee tijdens wedstrijden. En toen uh, zei hij... hoe komt het Nederlands elftal nou niet van zijn goal af? Ik zei nou, omdat negen jongens... met hun gezicht naar hun eigen goal staan. Ja, Alleen Deli Blind niet. Dat is de enige. En soms Wesley Slijder niet. Als ik dus trainer ben... zou ik dus die twee nooit wisselen. Want dat zijn mijn enige twee jongens... die weten dat we naar het goal van Frankrijk toe moeten. Als jij een bal aangespeeld krijgt met je gezicht naar je eigen goal. Ja, nooit. En als jij, hoe lang jij ook bent. Als jij een seconde langzamer bent met springen. Kijk, je moet niet drie seconden, want dan ben je alweer in het dalen. Maar ja. een seconde. Nou, dat is een kwestie van timen, een kwestie van oefenen. En net zoals dat je bijvoorbeeld. Een, een, een, over je slechte schouder kopje makkelijker dan over je goede schouder. En dan vind ik het altijd leuk. Dan stuurt zo'n trainer die stuurt een rechtsback mee naar voren. Als de corner wordt genomen op de links buiten Nee, nou, je moet andersom. Je moet je links-buiten mee sturen. Want dan koppen ze makkelijker over naar ja. rechter schouwer. Ja. Dus, ja. Is simpel, het is zo simpel? Heel niet erg simpel, ja. Nog op het Nederlandse uh, elftal niveau. Nog op het HFC niveau. Nog nee, het wordt nog veel erger. Want als je ziet wat er aankomt, het is dramatisch. Ja. We hadden Joop Brand hier. Vorig fantastisch, Fantastische man. En, en Mike Snoei. Daar die kwamen eigenlijk dezelfde verhalen uit. Joop Brand is fantastisch. Ja. Maar goed, hij wordt maar ook de randebiel ook, beschouwd. Want nee, Telstar speelt op het ogenblik erg leuk voetbal. Nee, maar als je enthousiast bent en je bent bevlogen... dan word je vaak als een, als een halve garen. Zo'n Jo Brandt is een fantastische man. En ik, dat is ook weer met opvoeding... Hè. hoe weinig spreekwoorden wij gebruiken. Hoe wij, weinig wij van grootmoeders tijd gebruiken. En in die voetballerij zijn die details... Zo... Ik kan honderden voorbeelden noemen... wat minuten binnen schiet over kunstgas... Iedereen heeft het over nou, kunstgras. Dat de... doen we na de plaat. Want okay. dat, is, dat is een onderwerp. Daar halen we Jos de Jong ook even bij. Is die kunstgras. Die maait dat kunstgras of niet? Die heeft kunstgras ja. met pijpjes erin. Mm -hmm. Waar die granulaatkorrels niet op hoeven. Okay. Waardoor, je, waardoor je vocht automatisch op dat veld krijgt. En ja. je nooit je, je knie of je enkel kan, kan kapot draaien. Maar dat is. gaat hij straks aan. Maar het schijnt ook dat hij een speciaal zo'n maaimachine voor kunstgras heeft, toch? Of niet? Nou, hij heeft zoveel kunstjes. Het is, <laughs> is echt een kunst te maken. Dat... Charles, wat heb je klaar? Ja, als René ons niet Meeneem naar voetbal dan neemt hij ons mee naar het paradijs. Marley en de WLO's keus van. Willem uh, van Arnezen. En we hebben een, een, een beller... Uh, althans, ik heb gebeld natuurlijk. Maar we hebben hem aan de telefoon, uh, Henny. André Ah, oh, Gelukkig, want vorige week is het helemaal niet gelukt. André, hoe is het met je? Goed hoor. Nou fijn man. Vorige week heb ik de telefoon niet gehoord. En ik wist niet dat jullie. Op een ander tijdstip uitzonden. Slechte productie dus, van de ZFM Zandvoort. <laughs> ja, ik had geen... Ik, ik, ik wist dat helemaal niet. En ik was in, in Den Haag. Daar uh, nou, heb ik mijn telefoon joker. in mijn zak zitten, maar dan hoor ik hem niet. Kom je bijna langs ons. <laughs> ja. <laughs> ja. Hey, mevrouw, ja. op wielrengebied is het genieten. Ja, nou ja, ik heb het eerder gezegd al jaren geleden. Er komt een geweldige generatie aan. Sommige van die jonge lui die hebben er een paar jaar de tijd nodig gehad om een beetje te rijpen. Maar inmiddels is het wereldtop. En dat is ook logisch, want die ploegen doen steeds meer dingen goed. Ja. En daar waar ze al die jaren dingen verkeerd hebben gedaan en, en andere ploegen verder zijn ontwikkeld. en Mensen met academische titels erbij hebben gehaald, de boel wetenschappelijk hebben aangepakt. Ja, dan van lieverleeg ga je natuurlijk zo langzamerhand presteren. Maar om even iets: Sky heeft natuurlijk alle geld van de wereld, Sunweb heeft ongeveer ja. de helft. En wat ja. Sunweb presteert, is natuurlijk buitengewoon. Ja, nou, in de eerste plaats kiezen ze de juiste gasten met de juiste mentaliteit. Ja, die jongens die moeten een volledig commitment hebben naar het team, naar de ploeg. En het is toch altijd overal geweest dat men een individu kiest. Maar in zo'n ploeg en je opofferen voor elkaar... voor uitstekende salarissen overigens... kan niet anders dan succesvol zijn. Alles klopt. Het is, ik ik hoorde een overdreven uiting van... als we met de draad die gebruikt wordt om de shirts aan elkaar te naaien... een honderdste seconde kunnen winnen door het te vervangen door een betere draad... dan doen we het. Ja. En dat is bijna extreem te noemen. En als je dan ook ziet hoe ze medisch worden gevolgd en door inspanningsfysiologen continu in de gaten worden gehouden. En dat er trainingsprogramma's zijn voor die gasten die opbouwend werken. En niet van, nou ja, je doet maar, ik heb vier uur getraind vandaag. Oh, wat heb je tijdens die training gedaan? Ja. Hoe is je hartslag geweest? Want, nou, als je zo perfectionistisch wordt, ja, dan ga je presteren. En ik moet zeggen, dat op innoverend gebied zijn Nederlanders altijd uh, vooruitstrevend geweest en gezien in de hele wereld. En euh, nou, dat bewijst zich dan nu ook weer in de sport. Maar weet je wat ik de ook de zo belangrijk vind? Dat je als ploeg bezig bent en ploegafspraken maakt... en als er één zicht er niet aan houdt, hoe goed hij ook is... wordt hij gewoon naar huis gestuurd. Zo hoort het. Je staat niet boven de ploeg. Ik nee. zie het van Gaal nog roepen tegen Robert toen hij boos was... dat hij bij een muntje van het veld werd gewisseld. Ja. Boedelt ja. En hij schreeuwde langs de kant tegen Robert... die toen aan de top van zijn kunnen stond... van jij bent niet meer dan het team... En dat moet niemand denken. Maar in de tussentijd uh, is meneer uh, Dumoulin miljonair. En uh, Kelderman zal snel volgen. Ja. En gelukkig er zijn er heel snel anderen die nu ook de kans krijgen bij de profs. Ik wil iets anders aan je vragen. Op jouw site, WAF, waar je dus ja. alle informatie over wielrennen kunt vinden... WAF, is echt fantastisch... Ja. verscheen een filmpje van een Franse journalist... die uh, in de wereld bracht dat Vroom toch een motortje in zijn fiets had. Geloof jij dat? Nee hoor. Maar die Franse journalist, die wil de enige bekendheid voor zichzelf hebben. Ik nee. heb het verder uitgezocht. Ik heb de Franse artikelen gelezen in de verschillende kranten. En de man is gewoon zo'n soort van, uh, hoe noem je dat, zo'n babbelkuifje. Nee. Heb je in Nederland ook, die schrijft wel eens een stukje in de AD. En er is zo'n ventje die denkt dat hij door een paar dingen te roepen ineens een bekende figuur wordt. Ja, ik vind en... het wel een leuke jongen hoor. Ik ga nog aardig fietsen, I moet ik je zeggen. Uh, nou... Jij mag hem niet, maar dat uh, hoeft niet continu gezegd te <laughs> worden. Doordat hij de sport en de mensen daarin onderuit haalt, heeft hij het bij mij verbruikt. Okay. En uh, ik denk toch altijd dat een journalist die in de eerste plaats integriteit moet tonen. Vergeving, dat, André, is een goed woord. Vergeving? Ja. Nou, goed, ik vergeef. <laughs> <laughs> maar wat verschrikkelijk op jouw uh, wooneiland. Ach, hou op, man. Nou. Ik, heb met, ja. ik, ik loop echt met tranen in mijn ogen. Ik had het net, René Arnees is onze gast vandaag... Ja. had het net met hem erover... dat het natuurlijk belachelijk is. We hebben uh, uh, In 1995 hebben we Lewis gehad. We ja. hebben Lenny gehad in 1997. Een, een, een uh, orkaan trouwens... waarbij ik net op 17 november... mijn uh, verzekering had opgezegd. En natuurlijk mijn dak eraf gaat. En 50.000 dollar later had ik weer een dak ja. op het huis. Dat, is ja. dat zijn dingen die gebeuren. Nou, voor mij was het niet zo erg. Maar er zijn mensen die hebben dus geen eten, die hebben geen drinken, geen dak boven ja. hun hoofd, geen huis, geen bed waar ze in kunnen liggen. Ze hebben niets meer. Ja. En dat is echt afschuwelijk. En als, ja, ze gewoon, ja. als ze gewoon een week, ze wisten een week van tevoren dat het eraan kwam. Ja. Stuur al die militairen in, ik weet niet hoeveel vliegtuigen hier, naartoe, maakt geen zak uit. En zorg dat het eiland onder controle is. Ja. Ik vind het echt een blunder. Ja, ja, ja, en dat, uh, dat zal nog wel een staartje hebben. Nou, dat en, uh, Nou, jammer. Ja. Ernstig en verschrikkelijk. Maar de grote klap moet nog komen. Ik heb kennis in uh, Miami wonen. Ja. En in Orlando. Ja. En die maken zich ernstig zorgen. Want het is ongekend, deze kracht van deze orkaan. Ja, hij is nog steeds vijf. Normaal ja. zakt hij af, hè, als hij land heeft geraakt. Ja. Maar dat is nu niet het geval. Er ja. zitten er twee achter. Die ene zal waarschijnlijk net noord, van ten noorden van Sint Maarten uh, wegdraaien. Ja. Maar ja, als hij er overheen komt, als je geen dak meer op je, op je huis hebt, wat moet je dan? Nou, dan zijn de muren weg. Ja, ja. en al die rotsen die op straat liggen, die gaat rond. Dat, dat zijn uh, zo'n zo dakplaat, jongen. Dat is net een guillotine. Ja. En die suis ja. door de lucht, weet je? Ja, verschrikkelijk. Nou, ja, maar laten we naar, naar het wielrennen gaan, want we hebben een sportprogramma. Ja, ja. Uh. <laughs> maar boom, boom, Britain. Ja. Het is de uh, Battle of Britain. Uh, er is, uh, ruim... ...de eerste man van zijn eigen ploeg van de eerste plek af. Ja. Ik zeg, gewoon nou, ook dat woord plek. Het is plaats. Koningin Juliana zei in de tijd al toen iemand het woord voerde... ...die steeds het woord plek gebruikte, waar het plaats moest zijn. Ja. En ik hoor nu alle verslaggevers die iets te roepen hebben over wielrennen... ...ze hebben het altijd over een plek. Plek één, plek twee, plek drie. Nee, de eerste plaats, de tweede plaats, de derde plaats... ...de verkrachten de taal, nota bene... Maar, Zandvoort is een mooie plek trouwens in Nederland. <laughs> <een> prachtige plaats. <laughs> We moeten de taal verrijken. Mijn dochter die kreeg net de eerste colleges op uh, rechtsgeschiedenis. Uh -huh. En er was een professor in toga die een hoogwaardig Nederlandse studenten toesprak. En er zaten een groot deel van de collegezaal zaten de studenten hun schouders op te trekken en ongelooflijk kijken. Ze begrepen geen woord van wat die man zei. Nee. Behalve van mijn dochter natuurlijk. Mag ik jou een vraag stellen? Ja. Waarom is de Vuelta mooier dan de Tour? Nou, dat is voor iedereen zelf om te oordelen. De grote mensenmassa is gewend aan de Tour. De laatste 60, 70 jaar bijna krijg je daar verslaggeving van. De Vuelta was toen nog een heel klein koersje. Begin van het voorjaar. En daar kon, nou, daar kon Freddy Maartels 13 etappes winnen. En Mathieu Hermans die won er een keer zes. Ja. En, en, uh, en de Tour en, valt in de zomervakantie. In de zomervakantie. In de bouwvak. Ook mensenvrij. Ja, heel veel mensenvrij. En de Tour is heel leuk en gezellig om te bezoeken. Yvette Horner op haar accordeon uit <lacht> de auto vandaan. Ja. Die langs de mensenmassa's rijdt. Die <lacht> langs de kant van de weg aan het picknicken zijn. Nou, dat is de Tour. De Giro d'Italia is in het wielerland... waar de tivo's die langs de kant zachtjes niet schreeuwen... zachtjes roepen... Forza, Forza. Als je er langs fietst... Ik heb zelfs in het peloton meegefietst in de Giro... dan hoor je dat steeds maar Forza, Forza. En het, het, het zit in hun hart het wielrennen. Bij de Tour is er weinig hart. Het is een marketing en media circus... Dat uh, ongekende hoogte heeft bereikt. Maar nu zijn ze dus ook... de manager. Uh, de ASO regelt ook de Vuelta. Hè? Ja. <laughs> nou, inmiddels is het een prima mediacircus. Je ja. kunt alles vinden. Ja. Ze hebben bijna direct filmpjes. Ik vind dat allemaal... Ja. ze hebben direct samenvattingen. Uh, ze hebben een uitgebreide... professionele verslaggeving. Nou, en in, Ita in Spanje zelf... Nou, de etappes die zijn zo... Dynamisch en het, de, het publiek is zo ongelooflijk enthousiast. met hun hele hart. Ja, en dat, ja, in de koers. dat reflecteert zich in de koers. <lacht> voor de rest verzinnen ze natuurlijk. parcours. Nou, daar lusten de Keneinen geen brood van. De Keneinen? De, de Keneinen zeggen ze in Den Haag, zeggen ze dat zo. Ik heb René Arnese uh, voetbaldier als gast. Heb je ja. hem nog iets te vragen? Of omgekeerd? René, heb jij uh, André iets te vragen? Ja. Nou ja, ik vond het wel mooi dat hij zei, dat hij zei over uh, Arjen Robben, het individu. En ja. um, als je het, voetballen, het is ook voetbal is een individuele sport, ja. alleen je moet het bij elkaar optellen en dan ben je een team. En als iedereen ja. als individu zijn taken uitvoert en waar hij goed in is uitvoert, dus een natuurlijke habitat uitvoert, dan krijg ja. je een goed team. Ja. En, dus, en dat, is... dat doet die verhaal natuurlijk wel. Uh, hij is naar de kwaliteiten gaan kijken van Robben ja. en ja. moet hij dan ter beschikking stellen van zijn team. En ja, dat is een trainer, ik. Kijken ja. wat ik in het veld heb staan. Ja, We maar... praten met André Janssen. Ja. Er is ook een André Janssen junior, hoor. Ja. Schrijf ja. die maar op, hoor. Oh. Ja. Hij is nu bij de A-junioren gescout bij Achilles uh, 1894 in Assen. Ja. Derde divisie A-junioren. is een vrij hoog echelon. Uh -huh. <coughs> We hebben een team samengesteld in overleg ook met mijn zoon. En die uh, zit in een competitie. Nou, derde divisie is vrij hoog. Ja. En uh, hebben echt een team samengesteld. Maar Ze zijn, van, ze zijn gaan scouten, ze zijn gaan kijken. Okay. He, ze hebben onvoldoende eigen kweek. De eigen kweek wordt eigenlijk in, in de omgeving zelf, in de stad zelf dus... wordt eigenlijk door twee andere verenigingen weggehaald. Ja. He, waar ze de jongens iets meer bieden. Maar hier is er een, een fantastische trainer, Wim Lamers... Uh, die ook volgens het stramien van Achilles... He, net, net als die vroegere trainer, hoe heet hij Vorig jaar was hij nog met Peck's hoe heet die? Die kwam daar vandaan, de hoofdtrainer. En uh, uh, die leraar Duits, hoe heet die nou? Wie? De trainer van vorig jaar, de Ron, Jans. Ron, Jans. Ron Jans. nou die komt bij Achilles vandaan. Ja. En die komt er ook nog wel eens kijken. Uh, die komt uit die omgeving en uh, nou, die loopt dus weg met, het, met de, de, de weg die ingeslagen is. Ja. Het eerste team is vorig jaar kampioen geworden, maar het, het, het gaat hun vooral om de jeugd. En ze zitten nu bij de jongeren, uh, junioren onder 19 en André zit in een team, nou die gasten, dat is jaar. Dat is, ja, het is zeer belangrijk. Je, je kan, je kan is... de video's terugzien, ik, ik, maak, ik leg alles vast, mm -hmm. eh, op, op zijn Facebook page. En dat is echt een, een, een genoegen om te zien... volgens de kenners. Die, ik ben niet zo'n kenner, hoor. Nee. Maar volgens de kenners die langs de kant staan... van hoe ze elkaar weten te vinden. Okay. En hoe ze zich voor, voor elkaar opoveren. Ja, als voetballen als team, joh, dat is heel ja, leuk. Het is belangrijk als amateurvereniging... dat je een afpiegeling bent van je, van je, van je leden. Ja. En ja. Um, op het moment dat je... Um, uh, allemaal jongens... en zeker in de hoogste jeugd... van buiten ja. haalt... en de leden hebben daar geen, geen, geen binding meer mee... Ja. En dan, dan is het, een, het is wachten op, uh, op het omvallen. Er zijn genoeg clubs in het verleden die je als voetbal aan kan halen. Dus ja. het is heel mooi als Achilles in Eendweg hier vandaan. Ja. Maar als die Nog dat kunnen meen, doen met eigen jongens. Ja. Goede club hoor. Ja, mooie club. Ja, het is een hele goede club. En, uh, uh, ze zijn serieus bezig. En het zijn vooral ook. Zaken die elkaar daar treffen. Hè. Het, is, het is een samenkomen van, mm -hmm. van de economie eigenlijk. En 1894 ja, zijn dat de leden of is dat de oprichtingsdatum? Het <laughs> is een van de oudste verenigingen. Hè. Ja. Er is maar één echte oude vereniging. Dat weet je. Ja, ja. ja die, die zegt dat ze de oudste is, maar nee. ik ben bij LSC geweest, die nee, was nog eerder opgericht. Nee, ook, ook een stukje commercie. Goed, in, goed op ingespeeld een paar jaar geleden. Hè. En dat uh, overal neergezet. En dan gaan mensen het geloven. Ja, en met het uh, leuke toernooi voor alle verenigingen die voor 1900 ja. zijn opgericht. Ja, de, kno en, nee, de knoepert, of uh, heet die De acht, ja, de de de dat kan ook nog, hè? Ja, nee, Is niet. snake. Ja. En dat doen ze volgend jaar weer. En wij hebben het afgelopen jaar dan voor het eerst meegedaan met Achilles. Met het nieuwe team. Mm -hmm. Tegen de oude teams van ook jullie. <laughs> Uit de uh, koninklijke AFC. Ja. En wij wonen een lekkere toernooi. <laughs> Dankjewel, André. Het was leuk om met je te praten weer. Ja. En uh, nou laat, laat ze allemaal hun best... tour is gaande. Ja. Helaas is het niet gelukt om hem een dagje naar Zandvoort te halen. Maar we blijven erbij, hoewel ze zelf weigeren te communiceren. Ik haal filmpjes vandaan, dat wil je niet weten. Ik plak filmpjes aan elkaar van mensen die langs de kant hebben staan kijken... met hun telefoon hebben gefilmd. Leuk, en we zetten ze gewoon op waf... om te zorgen dat het de wielenliefhebber kan genieten van de sport. En vooral dat de potentiële sponsor ziet... Van, hé, hey, het lijkt mij aardig om daar mijn naam aan te verbinden. Hm. En dat was de epiloog van uh, dominee Jansen uit Veerdam. De lange leegte, maar ze hebben de goede dominee. Dag André. <laughs> Oké, okay, dag. André Jansen was dat. En uh, uh, hij is trots op zijn zoon terecht. En uh, dat wist René van den Lezen, Wist dat, want hij heeft gekozen voor... Slaapt al zo, maar dit, betekent veel voor mij. En ik vertel het jou, voor het te laat kan zijn. Je moeder en ik geven niets meer om elkaar. De hemel weet wat ik nemen moest van haar. Ik zie mezelf in jou, mijn zoon. En als ik blijf, blijf ik alleen voor jou, mijn zoon. Misschien vraag jij je af waarom wij ooit begonnen zijn. Die vreemden voor elkaar, vol van haat en pijn. Ik hoop zo dat jij nooit die vergissing maakt: dat schoonheid de liefde is die nooit het hart echt raakt. Je niets van wat ik nu vertel. Als je eronder leidt, is dat een tweede hel. Slaap maar rustig door en droom tot morgen vroeg. Dat het leven harder is, dat leer je snel genoeg. Ik heb En en en als ik blijf... Willie Alberti, ik heb daar goede herinneringen aan. Ik was uh, als, uh, als kind fan van Willi Alberti. Met name zijn Italiaanse liedjes. En ik herinner me dat op het afscheidsfeest van de basisschool. Dat ik Come Prima en Piove heb gezongen in een Italiaans pakje. Zo ging dat. Fantastische zanger. Geweldig mens. Ja, heel veel mensen geholpen ook in die Jordaan. Hè? Ja, jij komt er vandaan ook. Dus je ik ben al. een echte Jordanezen ja, Er zijn ja. er nog maar uh, minder dan 250. Dus net zoals met de Joodse. Dat je uit je moeder, uh, die moeten in de Jordaan komen. Een hoop mensen zijn verhuisd. En ja. is dat. Ja. Maar we hebben ook een heel beroemd figuur uit Zandvoort aan de telefoon. Oké. Okay. Ja, wat weet jij van de Zandvoortse sportheden? Nou, ik, ik heb een, een stukje geschreven over wat de, de, de, de keuzes van de Amateurclubs moest zijn. En daar hebben twee clubs, Hoofddorp en Zandvoort, uh, redelijk goed op ingespeeld, vind ik. Ik heb zelfs nog één bericht uh, van Raymond Hulske gekregen. Daar vind ik het volledig mee eens. Ik vind het een hele goede zet wat er bij, bij de zaterdag heen van Zandvoort, een hoop Zandvoortse jongens terug. Uh, die ook hoger gespeeld hebben, maar ook gewoon jongens echt uit het dorp vandaan. Er, ik ga er zeker een paar keer kijken dit jaar, ik heb daar echt uh, hoge verwachtingen van. En Lasleijers, zit Warder, geloof ik. Ja, ja, ja, ja. Het is een prachtige ploeg en uh, een geweldige trainer, Ted Ik ken die jongen niet, nee, ja, jij zegt de het de ja. Teambeelden jongen. Ja, nou, dat heb echt, je helemaal ja. nodig. Is hij streng ook, want er zitten er een paar tussen. Hij uh, heeft de grootste moeite, uh, Joop van met budje water, hè? Oké. Okay. Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Goedemiddag. Ja. Uh, ja, ja. ja um, uh, ik heb gelijk, ja. Dus er zitten een paar egotjes bij die, die je echt in toon moet houden. En ik Mooi, denk he? dat uh, Ted wel uh, toevertrouwd is. Ja, maar ze spelen ik... fantastisch voetbal, Joop. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja afgelopen zaterdag weer... Uh, het is dat de, de uh, defensie van Zandvoort uh, een paar man ontbraken. Uh, Justin Luiten en uh, onder andere uh, Milan Berk-Belenkamp. Ja. Ja. En dat merk je toch direct. Er waren wat foutjes. Uh, en, Hoe oud is die, uh, uh, die, die, die, die, die Milan uh, Berk-Belenkamp? Die is nu, uh, denk ik, 58, 59? <lacht> 32. <Ja. lacht> hij, wordt er, hij wordt ook opa genoemd. Ja. Maar voetballen? Ja. Oh, ja, maar hij, hij stuurt die hele verdediging. Hè? Ja. Je ziet hem ook uh, met handgebaren die verdediging sturen. En dat is zo belangrijk. Dat, dat kan je bijna niet voorstellen. Dat, dat hij zet die verdediging op zijn plaats. En dan doen die jongens dat ook. Ja. En dat wisten ze gewoon afgelopen zaterdag. Ja. En uh, uh, ja, dat werd, werd dik gewonnen. Het ja, als je met 10-4 wint, is er dan niks te klagen. Kom op, Ja, nee, maar die vier doelpunten tegen, daar ja. ging het eigenlijk om. Hè? Ja. Ja. En uh, Ted zei ook: ja, dat waren uh, onoplettendheidjes van de verdediging. En dat, dan mis je een Milan-Berk Die ervaring die die jongen heeft. Hij heeft jaren Eredivisie gespeeld en uh, Eerste Divisie. En dat, die mis je dan. Ja. maar en, en, Justin Luiten miste hij ook die zagen wij de wedstrijd daarvoor. Mijn hemel, wat geeft hij een basis, zich? Ja, hij is gewoon goed bezig, Justin. En ik vind dat hij de linkerverdediging moet hebben. Hij kan het bestrijken. Hij kan ook die paas geven. En dan moet Paul van der Oort oprecht staan. En dan heb je in het midden dan Berk Bellenkamp en hoe heet hij... Dat even niet doen... Dan, dan heb je een verdediging die staat als een als, als huis. En maar Paul is een goede voetballer, heeft... maar die moet er niet op links spelen. Nee, nee. Hij, hij kan het wel, maar het is geen linkse poot. Nee. En dat merk je direct. Ja. En, en, ja, en Daan Kerkman, dat, die, begint, die groeit met de wedstrijd, denk ik. Ja, is heel goed, hier. jongen. Ja ja, ja, ja, ja. Het is een heerlijke proef. Ja, ja, ja, jij vroeg in ieder geval aan je gast of hij eh, de zijn Sport volgde. Maar dan ging het alleen over voetbal. Maar we hebben nog meer, natuurlijk. Hè? Ja, want laten we maar weer eens even gaan hebben over Melissa Boyden. Ik heb er net voor, voor een artikel voor me staan. Ja. ja. Voor de vijfde keer een een, een, toernooi zegen, een Europese toernooizegen. In single. Dat is geweldig. Die meid is 14 jaar en die, die speelt de sterren van de Hemel. Niet alleen in de single, ook in de dubbel heeft ze vijf keer al een toernooi geboekt in, in Europa. En uh, ja, die schiet, schiet een aardig hend op om uh, toch wel over een jaar of uh, vijf, zes uh, misschien wel professioneel te gaan spelen. En dan uh, in de WTA terecht gaan komen. Ja. Dat is natuurlijk altijd afwachten, want omdat ze pas veertien niet eens, maar ze kan het wel hoor. Goedemorgen. Maar, nou, en als je ziet hoe, hoe breed die meid is in die schouders, die training, dat is ongelooflijk. Ja. Echt. We hebben weer een ja. gast ergens die zit te bellen. Maar ik kan hem niet opnemen nu. Maar ik hoop dat Cheryl dat doet. Maakt niet uit. Maar hey, het, het gaat. Maar hoe, jij zou eigenlijk als, als Zandvoortse krant eens een onderzoek moeten doen. Naar hoe het komt dat in Zandvoort de jonge talenten zo geweldig goed zijn. Ja, ik, misschien wel. Ik weet, ik, ik weet niet of je daar een vinger achter kan krijgen. Uh, Buitenspelen. We Buitenspelen. Er wordt nog veel buiten gespeeld. Ik, ik ben drie jaar trainer geweest in, uh, bij DSV in Vijfhuizen. Ja. Ik denk dat daar de motorisch beste jeugd loopt van Noord-Holland. Uh, Noord uh, tot uh, een jaar of elf, twaalf. En dan komen de ouders uh, om de hoek kijken. En dan moeten ze rustig aan doen En dan gaan ze naar de feestweek. En dan moet er uh, ah, ja, ja, ja, een ja, ja. party links ah, en ja. een party rechts. Zand wordt ook last van natuurlijk met de horeca. Ja, ja. Uh, ja dat is gewoon waar. Goed punt wat je daar noemt. Maar spelen spelen nog buiten. Bij DSV honderden kinderen zag ik daar spelen. We spelen hier op het alleen natuurlijk. Het, het, het, is, het, is het, het wordt wel gedaan, maar het wordt veel minder gedaan... In de, dan in de tijd dat ik jong was. Ja. Ik bedoel, als je, als je 50 jaar geleden gekregen, speelde je alleen maar buiten. Ja, nou, daarom waren we toen ook nog zo goed. En alles nog wat. Putjesvoetbal deden wij. Nou, wat opvalt ook in het buitenland. Toevallig uh, was ik uh, in een ander gebied waar een vriendin van mij dat, uh, dat uh, hotelrestaurant heeft in Oostenrijk en dan zag je één tafel een compleet gezin een uh, moeder zat met een, uh, met een telefoon vader zat met een halve laptop en kind zat met een, uh, met een ipad in zijn handen en toen zei die vriendin van mij dat moet niet anders als een Nederlands uh, vriendin. <laughs> ze kletsten ook niet meer met elkaar dus uh... ja, ja, ja. Wij wel, hè, Joop. Ik, ik, ik, ik kan je nog een voor de, voorbeeld geven. Ik was vorig jaar bij het hand, nee, twee jaar geleden bij het hand, schoolhandbaltoernooi. Uh -huh. En er speelde een ploeg die ik eigenlijk wilde volgen. En die waren klaar met de wedstrijd. Ze gingen naar binnen. Tien jongens, direct telefoon in de hand. Ja, afschuwelijk. Ja. Ja. Ja. Direct. Joop, even over het voetbal nog. Aanstaande zaterdag, districtsbeker. waar moeten ze naartoe? Volgende week. Ja? Volgende week? We uh, moeten even kijken. Spelen ze. Kom je niet? Kom niet? Komende zaterdag. Zaterdag daarna, hè? Ja, en wat is er zaterdag? Niks. Geen oefenwet zetten ook? Nou, in ieder geval niet volgens de website. Dus ik vind het een beetje raar. Ik snap het ook niet helemaal, want de competitie zit eraan te komen en heb je een weekend niks te doen. Dat kan in principe natuurlijk niet. Nou ja, misschien komt het nog. Of ze zijn misschien op de Nou, zand tot ik kan me me nauwelijks voorstellen. Vorig jaar hebben ze dat gedaan. Ja, dit jaar tevoren. Nou, daar, daar heb ik het over eigenlijk. Uh, ik wil nog wel even kijken, want ik heb het hier voor me gestaan. Uh, uh, nee, 16 september, de eerste wedstrijd weer. En dan uh, thuis tegen Haarlem Kennenbeland. Hmm. Voor de beker. Okay. En er begint, de 23 ste begint de competitie uit bij VSV. Maar ik dacht dat jij in je krant iets had geschreven over een wedstrijd uh, zaterdag. Maar dat misschien... Nee, nee ik, ik heb die krant voor me staan. Ja. Ja, het zat komende zaterdag. Ja, dat had dat, dat toen de, in de eerste instantie, want dat heb ik in mijn agenda staan, de, de informatie. En die schijnt dus nu veranderd te zijn. 16 september, de eerstkomende wedstrijd. Oké, okay, dus geen kromenie zaterdag. Nee. waar. Huh? Okay. Dan gaan we in stilte uit elkaar, open. <laughs> heb jij nog een vraag over, aan, aan over, René? Overigens, overigens... Over, Komende zondag begint de hockeycompetitie weer. Ja, ja, ja. Zandvoort speelt eerst wedstrijd uit bij Pijnakker. Uh -huh. Ik ben benieuwd. Ik denk dat Zandvoort uh, hele hoge ogen gooit om het voor het kampioenschap. Bederom, hè? Ja, oh. absoluut. En uh, een week later begint ook de basketbalcompetitie weer. Dat vind jij leuk, hè? En, uh, ja, dat is mijn club, kom op. He. <laughs> het is helaas jammer dat, uh, dat, uh, de, de, dat handbal uh, voorbij is. Einde oefening. er ja. is geen team meer. Zonde. Er zijn een X-aantal die gaan naar DSOV toe. Er zijn een paar die gaan naar de Blinker toe. En dan houdt het op, het is over. Er was geen opvang, er was geen jeugd. En uh, weer een, weer een, een sport te zielen in Zandvoort. Ja. Heb jij nog een vraag aan René, onze gast? Geen idee. <lacht> geen idee. <lacht> ja, het raamt in ieder geval op René. Ja. <lacht> geen idee, René. Een beetje, ken jij de Club Herenmarkt, nog? Zo. wie ik? Ja? Nee, zeg zegt maar helemaal niks. Nou, René wel, want die is daar begonnen. Nou, ik denk het nee, in, Amster in Amsterdam is de Heerenmarkt nog steeds een, uh, een begrip. Ome, Ome Toon de Boer, uh, het was een, volgens mij, toen had je nog geen hoofdklasse. Het was toen een derde ja. of een vierde klasse. Een uh, schitterend nu een rood shirt met een witte vee. Een, een zwarte broek eronder. En... Uh, die kreeg op een gegeven moment uh, ometoon de Boer als een jeugdcoördinator en trainer. En hoeveel uren die man heeft gemaakt. En er zijn heel veel bekende voetballers daar begonnen. En Ajax heeft er jarenlange uitlopen putten. En ook in deze regio, de jongens van Tevreden bijvoorbeeld, die konden allemaal begonnen. Uh, de keeper die overleden is uh, toen bij RCA bij die vliegtuigramp. Uh, alles kwam van de Markt vandaan. Ja. Uh, nou ja, ik zou eerlijk zeggen, nee. Uh, en uh... Dat is gewoon bekend in Zandvoort. Ik ben geen voetballer. Nee. Ik ben wel een, een Amsterdammer. daar ben ik trots op. Zo is het. Ik ben blij dat ik in Zandvoort woon. <laughs> <laughs> nou, vandaag de dag wel, ja, want Amsterdam is alleen maar toeristen. Ja, volgens mij woont er ja. een hele hoop Amsterdammers ook in Zandvoort. Hoor. Absoluut. Absoluut. En in Amsterdam aan, is, ik, Amsterdam en, aan en, zee, hè. Ja. Ik heb in de Zerfati straat gewoond en daar wil ik gewoon niet meer wonen. klaar. Nee, nee, maar ook, ook qua toeristen. Ik ben er een tijdje geleden geweest, want die jongen van mij moest schoenen hebben. Dus ik dacht, nou ga een keer hier in Amsterdam toe. Je weet niet wat je ziet. Nutella-shops, de koffie-shops, de, Nutella de, de, de, de pubs en vol met rugzakken. Maar jij mag nooit ik weg klein, uit Zandvoortje op. Als ik, als ik een dagje in Amsterdam ben, vind ik het leuk. Dank de Heer, maar bloot ook in je examen s'avonds weer in Zandvoort. Ja, ja. ja. Hé, hey, ik wil nog iets van je weten, want er is binnenkort uh, op 11 september een... Uh, een... ...meepraatavond in Zandvoort over, over de sport. Ja, komende is, maandag. Ja, is dat komende interessant maandag. om daar mensen naartoe te vragen? Nou, ik ga er in ieder geval naartoe. Ja. En, en, als het heel interessant is, maak ik er ook een artikel van, uiteraard. Ik heb me ondertussen gekregen. Ik heb, ben, ik heb me tot de helft toe uh, doorgeworsteld op dit moment. En ja, dat staan zijn goede dingen in gewoon. Oké. Okay. Uh, goed, Er is dus over nagedacht. Zandvoort Sport Forever praat erover mee komende maandag bij, ik bij Club Natiek. Ja, Nautiek is het. Ja, ja, ja. ja. Dat is Alvast, op de nummer 23. Dan weten de mensen ja. dat ook. Hé, hey, makker. Is, uh, Fijn weekend. In We yes. gaan nog even naar muziek luisteren. Dan zit het eerste uur er alweer op. Zo is dat. Zandvoortsport, waar vaders trots zijn op hun zoon. Maar soms zoons ook op hun vader. De muziekkeuze van René.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 And dance with my mother and me And then spin me around till I fell asleep Then up the stairs he would carry me And I knew for sure I was loved If I could get another chance Another Dance with him I'd play a song that would never, ever end How I'd love, love, love To dance with my father again Ooh. When I